10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Slachtoffers mogen tegenwoordig in de rechtszaal hun verhaal doen. Maar wat als de verdachte op dat moment gewoon wegloopt? Straks slachtofferhulp Nederland daarover. En wat is er toch gebeurd met die Pakistanse activist? Die Pakistanse activist die is verdwenen vlak voordat hij naar Nederland zou afreizen. We horen het zo, als het goed is. Nu eerst het NOS Journaal, Jan van der Putten.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 Oud-premier Kok is diep geroerd door het overlijden van Els Borst. Zij was in de kabinetten Kok 1 en Kok 2 minister van Volksgezondheid. Alle kwesties eigenlijk die op het medisch-ethische vlak liggen... En daar heeft zij een buitengewoon belangrijke bijdrage geleverd... omdat ze zo uh, niet alleen deskundig was, maar ook toegewijd was... Uh, integer was en uh, ook oog en oor had... D66-partijgenoot Roger van Bokstel zei dat het overlijden van borst komt als een mokerslag... en voor Nederland een groter verlies is dan veel mensen zich zullen realiseren.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 Wat er mis is gegaan met de toetsen um, is dat het audio deel van VWO en het video deel van HAVO, dat de pauzes tussen de vragen in plaats van 22 seconden op sommige plaatsen 10 seconden waren, waardoor uh, scholieren in de stress zijn geraakt tijdens het maken van die toets. En het CITO erkent de fout en biedt een herkansingstoets aan, die staat gepland voor 17 maart.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 De Franse president Hollande is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Hij praat vandaag met president Obama in de Oval Office... onder meer over Syrië, het Iraanse kernprogramma... en de politieke crisis in Oekraïne. En morgen woont Hollande een staatsbanket bij. Op uitdrukkelijk verzoek van de ex-vriendin van Hollande, Trierweiler... moesten de uitnodigingen voor het banket op het laatste moment worden herdrukt. Ook werd overwogen of dansen tijdens het banket nog wel gepast was... nu Hollande geen danspartner heeft. Het weer, eerst wat zon, later bewolkt en tegen de avond regen en veel wind. Het wordt 7 of 8 graden. Ook morgen eerst droog en later weer regen. John Zahoka heeft nog verkeersinformatie. Ja, de A50 Zwolle richting Apeldoorn is afgesloten door een ernstig ongeluk bij heerde Zuid. dat duurt waarschijnlijk nog een anderhalf uur. Er staat een lange file van 8 kilometer. Rijdt leidt nog in de regio Zwolle. Dan kunt u het beste omrijden via Amersfoort. Volg dan de wegnummers A28 en de A1.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 Daarnaast krijgt u nu bij Volkswagen bovenop de twee jaar standaard garantie 2 jaar extra vanaf slechts 99 euro. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl Vier je vakantie eens in eigen land en ontdek wat Nederland te bieden heeft. Prachtige bossen, de Friese meren of lekker genieten van onze heerlijke stranden. Huur nu, nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Fro. Ga naar denkproducties.nl Visite, visite, een huis vol visite om jou.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 met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En straks het mediaforum. NTA-directeur Paul Reumer en onderzoeksjournalist Jeroen Smit... zijn er vandaag. We gaan het met ze hebben over de berichtgeving... rond het overlijden van oud-minister Els Borst. En ze werd gisteravond onder verdachte omstandigheden... gevonden bij haar huis in Beeldhoven. Nou, de verdachte omstandigheden dat is er een beetje ingelopen via de media. Straks meer daarover. Eerst naar Pakistan. Daar is een activist verdwenen vlak voor hij naar Nederland zou afreizen. U hoorde het net in het NOS journaal De man Karim Khan voelt al jaren actie tegen Amerikaanse drone aanvallen... in het Pakistanse grensgebied. En deze week zou hij een gesprek hebben met leden van de Tweede Kamer hier. En dan is Lucas Waas, Waagmeester. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er bekend over het lot van die activist Karim Khan? Nou, hij is afgelopen woensdag al verdwenen. Uh, volgens een advocaat is hij uit zijn huis gehaald in de Pakistanse stad Rawalpindi. ...meegenomen door meer dan tien mannen. Sommige van hen in uniform. Uh, maar de politie in Raupin... ...die zegt niets van deze verdwijning te weten. Gaan is in ieder geval niet officieel gearresteerd. En daarmee is hij dus nu al... Ja, ...zes dagen zoek eigenlijk. Uh, terwijl hij later deze week inderdaad in Nederland zou zijn... ...voor een gesprek met Tweede Kamerleden in Den Haag. Hij zou ze vertellen... ...over de effecten van de Amerikaanse drone-aanvallen... ...in Pakistan. De SP heeft onmiddellijk uh, minister Timmermans... ...van Buitenlandse Zaken opgeroepen... ...om zijn uh, Pakistanse collega... Uh, om opheldering te vragen. Want het is natuurlijk toch wel heel vreemd dat iemand vlak voor een bezoek aan Europa uh, zomaar verdwijnt. Maar is er direct een één op een verband aan te tonen of dat is het vermoeden nu? Nee, er is, er is helemaal niets aan te tonen inderdaad. Uh, dat is puur vermoeden. Uh, er kan zeker een verband zijn. Hij zou niet alleen praten met leden van de Tweede Kamer in Nederland... maar ook met uh, Duitse en Britse parlementariërs. Hij zou getuigen over die drones. Uh, Karim Gaan heeft daar zelf... Uh, ervaring mee. Hè? en uh, Ook ervaringen die niet mis zijn. Gaan heeft zijn broer en zijn zoontje verloren bij een drone aanval in 2009. En volgens hem uh, uh, zijn, zijn die twee familieleden van hem lang niet de enige onschuldige burgers die omkomen bij die drone aanvallen. Dus daar voert hij actie tegen. Uh, maar deze verdwijning zou ook te maken kunnen hebben met een getuigenis die gaan, zou gaan afleggen tegenover het hoge rechtshof in Pakistan zelf. Want hij heeft de Pakistanse staat aangeklaagd wegens die dood van zijn familieleden. En die zaak die loopt ook op dit moment. Dus het kan ook heel goed dat deze verdwijning... of in ieder geval iets wat zeer lijkt op een verdwijning... dat hij uh, daarmee te maken heeft. Jij hebt hem wel eens gesproken, hè, die Karim Gaan. Wat, wat is het voor iemand? Ja, dat klopt. Ik heb hem uitgebreid geïnterviewd in 2012. Ook toen uiteraard over die anti-drone campagne. Een zeer gedreven activist. Een man met een gekende... Ja, uh, ...ingehouden woede over wat zijn familie... ...en zijn stam in Waziristan... Uh, ...wordt aangedaan met die drones. De, de, de onmacht en de boosheid over... over dat onrecht, uh, dat spatte er echt vanaf. En hij vertelde over de angst... ...waarin mensen in het Pakistanse grensgebied leven. Over de manier waarop die, die overvliegende drones... ...het leven daar eigenlijk heel erg in hun greep hebben. Uh, het is toch wel heel opmerkelijk natuurlijk... ...dat iemand die daar actie tegen voert... ...die uh, zijn recht probeert te halen... ...voor zwer ik weet altijd via gewoon de geëigende wegen... Uh, nu plotseling verdwijnt. Op een heel gevoelig moment. Vlak voor, uh, zo vlak voor zijn reis naar Europa. En zijn reis naar Nederland. Nou, nu horen wij dus over die reis hier naartoe. Dus het speelt hier nu. In hoeverre speelt het in Pakistan? En voelt de Pakistanse regering zich genoodzaakt om iets te ondernemen? Nou, Karim Gaan is wel een, in zekere zin een bekende stem in Pakistan. Hè? Als het, de, de discussie over drones wordt altijd gevoerd. Uh, men is uh, ook... Ja, heel Pakistan is eigenlijk heel erg tegen die Amerikaanse drones. Toch wordt het... Uh, gaat het uh, door en, en uh, klaar, klaarblijkelijk hè, oogluikend toegestaan... door de Pakistanse regering. Dus hij is, een hele, ja, hij is echt een, een, een bekende activist uh, tegen die drones. Um, en en heeft ook echt, uh, verheft ook daar echt in het debat daar zijn stem. Dus dat, dit is ook echt iets wat in Pakistan wel in het nieuws is op dit moment... De Pakistanse kranten schrijven over zijn verdwijning. Uh, er wordt natuurlijk ook wel gespeculeerd. Is het misschien de geheime dienst die hierachter zit? Uh, wie heeft er een belang bij om nu plotseling hem uh, van het toneel te laten verdwijnen? Dus ja, daar wordt in Pakistan zeker over gesproken. En dat gaat er ook zeker toe leiden dat we in de komende dagen meer details gaan horen. Want de Pakistanse media zitten hier uh, behoorlijk bovenop. Lucas Waagmeester, dankjewel. Slachtofferhulp Nederland wil dat verdachten worden verplicht om aanwezig te zijn tijdens het spreekrecht van slachtoffers. Verdachten kunnen nu nog de rechtszaal verlaten als ze de verklaring van het slachtoffer niet willen aanhoren. Algemeen directeur Harry Krieglaas van Slachtofferhulp Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week was dat in Leeuwarden aan de hand bij het gerechtshof daar. Daar was de wens van de verdachte in een moordzaak om te vertrekken. Ja, u bent daar niet blij mee, neem ik aan. Het uh, is natuurlijk waar dat de verdachte geen aanwezigheidsplicht uh, heeft. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Uh, wij vinden het in ieder geval een lacune in de wet. En we weten dat uh, Fred Teven nu bezig is met een uh, nieuw wetsvoorstel over uitbreiding van het spreekrecht. En we zullen er ook zeker op aandringen dat hij die verplichte aanwezigheid uh, daarin meeneemt. Want waarom is het zo belangrijk dat het verplicht wordt dat verdachten aanwezig zijn bij de verklaringen van die slachtoffers? Een slachtoffer die heeft er gewoon recht op om zich te richten tot het slachtoffer, of tot de, de, de dader of de verdachte moet ik zeggen, uh, simpelweg uh, omdat dat ook een recht is uh, om te laten weten wat het met hem doet. En op het moment dat het, uh, de verdachte weggaat, dan valt dat weg natuurlijk. En natuurlijk is het belangrijk dat de rechter het aanhoort en de, en de officier van justitie. Maar onze ervaring is dat juist slachtoffers heel vaak zich willen richten tot de verdachte. Ja, want daarvoor is het spreekrecht natuurlijk ook dat die, die slachter, stoffen, uh, het slachtoffer een stem krijgt in eerste instantie. Maar is het, is het meer voor uh, de rechter dan nog? Of, of, of juist inderdaad om die, uh, om die verdachte nog eens een keer aan te spreken? Dat blijkt gewoon dat slachtoffers dat over het algemeen willen. En we hebben het over verdachten, maar even voor de helderheid uit het onderzoek van Intervict al eerder... blijkt dat 80% van alle mensen die voor de rechtbank verschijnen eigenlijk al bekend hebben dat ze schuldig zijn. Dus die kan je gewoon daden noemen? Ja, volgens het recht niet. Hè. Er zijn nog steeds verdachten totdat ze veroordeeld zijn. Maar in de ogen van de slachtoffers is dat natuurlijk wel het geval. Maar... Ik vind het ook gewoon vanuit de dader gezien ook weinig respect voor het slachtoffer ja. betonen, moet ik zeggen. En denkt u dat dit navolging gaat krijgen? Want in Leeuwarden is dat dus toegestaan. Denkt u dat meer verdachten dit gaan doen? We hopen het niet, maar die kans is er natuurlijk wel. Uh, ik zou zeggen, ja, weet je, als iemand onschuldig is, uh, wij moeten uh, onze de, de slachtoffers die uh, gebruik maken van spreekrecht ook altijd heel erg voorbereiden op wat de advocaat van de dader naar voren brengt, en misschien wel heel ernstig, of wel weet ik wat allemaal. Ja. Dus ik vind het ook gewoon uh, heel normaal dat uh, de advocaat uh, de verdachte voorbereidt wat er naar voren komt. Uh, maar u, u zegt eigenlijk van, want u bereidt de slachtoffers natuurlijk voor op wat, wat eventueel zo'n advocaat gaat zeggen in zo'n zaak u moet ze nu ook gaan voorbereiden op het op het feit dat een, een verdachte misschien zegt, nou, ik wil dit allemaal niet horen, ik ga even de zaal uit. Ja, zeker. Dan kunt u zich voorstellen wat dat met een, uh, met een slachtoffer doet. Als zelfs de verdachte, waarvan hij vaak weet dat hij ook gewoon echt de schuldige is, hè, dat is juridisch nog niet vastgesteld, maar het slachtoffer weet dat vaak. Uh, zeker als ze bekend hebben natuurlijk, uh, wat dat met een slachtoffer doet. Ik vind het echt getuigen van weinig respect op het moment dat een, uh, een verdachte uh, zeg maar de zaal uitloopt. Ja, dat is duidelijk. En u roept eigenlijk teven op om dit, uh, om dit uh, gaatje in de wet onmiddellijk uh, te dichten. Zeker, we gaan het. mogen gewoon rechtstreeks vragen. Oké, okay, dank u wel voor de okay. uitleg. Algemeen graag, directeur graag. Harry Krielaas was dat, van Slachtofferhulp Nederland. Later, I've been, I've been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 Feel alive Makes me feel alive Colorado Springs in de Verenigde Staten. Dat waren de mannen van One Republic. Slaggever Anne van de Veen is de hele ochtend op stap met Giel van Praag. Oud-presentator, maar tegenwoordig teammanager van schaatsteam Corendon. Lotte van Beek en Marit Leemstra die gaan straks 500 meter schaats. Die zijn van dat team, dus dat wordt een spannende dag. Maar voor Giel van Praag is de sponsorbijeenkomst die nu aan de gang is misschien nog wel belangrijker. Want ja, zonder sponsors geen schaatsteam. Anne, is het daar een sortje al in volle gang? Tijd is een rekkelijk begrip in Rusland, Giel van Praag. Want we dachten dat de bijeenkomst al bijna was afgelopen en nu komt eigenlijk iedereen... Binnen. Ja, nu komen de sponsors binnen. Daar is Jan Blokhuizen komt binnen en onze trainer komt binnen. En die gaan we nu voorstellen aan de sponsor. Ja, dit is een belangrijk moment, hè? Ik vind het een belangrijk moment. We hebben een zilveren medaillewinner hier. Oh, dus, uh... Okay. Uh Bas? Ja, ik wil je gaan voorstellen, dat is Jan Blokhuizen. Ja, doen, doe ja. En dit zijn gasten, maar er zijn er nog een paar. Die zitten in de trein. Want die ja. hadden de trein omhoog genomen. Okay. <laughs> in plaats van de trein. Jan. Aangaan. En van dit soort momenten moet een teammanager de vruchten plukken, toch? Iedereen moet begrijpen, de sporters zoals de coaches... dat het belangrijk is dat ze iemand vertegenwoordigen. En dit zijn wel de momenten. Je ziet ook, er worden foto's gemaakt. En Dat zijn, dat zijn, de, belangrijke, dat zijn de belangrijke momenten. Want zo kan Team Correndon misschien 2018 halen. Nou, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ja, ja, dat hoop ik. Nou nee, het geldt voor iedere, uh, iedere gesponsorde sp uh, uh, uh, sporter realiseert zich dat het uh, voorwaart hoort wat. En uh, nou, hier, hier, hier is een mooi bewijs. Jan, Jan gaat nu uitleggen, en André-Jan ook, uh, hoe hij tot deze prestatie gekomen is. En dat, dat is mooi. En dat zijn voor mensen die niet dagelijks met de sport bezig zijn, interessante uh, dingen. En dat is wat een teammanager doet? Dus onder andere wat een teammanager doet. Want ik heb vanmorgen ook bijvoorbeeld voor wedstrijden die nu plaatsvinden in Nederland, uh, heb ik nog even uh, de hotelgegevens doorgegeven aan de coach die, Peter Kohlen die in Nederland is. De wat minder gelukkige van Team Correndon die hier niet kunnen schaatsen. Ja, ja, Marije Joling die net op een, op een HNA de 3000 meter mist. Ja. En welke wedstrijd doet zij nu mee? De Hollands Cup. Voor de liefhebber is dat. Ja. Eén belangrijk ding. Zullen we dat even gaan checken? Hij moest een zilveren medaille meenemen, ja. want daar wil iedereen mee op de foto. Gaan we gewoon midden door dit gesprek heen, want uh, dit is live. Ja, ja. Even kijken of hij zijn plicht heeft gedaan. Mag geraakt? ik even een tijdje uit, Jan? Heb je... Heb je, heb je uh, oh, hij heeft hem meegenomen. Kijk, kijk, kijk. Want daar wil iedereen mee op de foto horen. Komt hij uit de binnenzak? Ja, hij komt uit de binnenzak. Nee, niet eens. Kom hij komt uit de andere. Hij nee, <laughs> moet even zoeken. Want dit vond Giel van Praag heel belangrijk... Ja, dat vinden we... En, dus, ja, en, en, en, en zij, iedereen belangrijk. Kijk, ik word, je wordt gecorrigeerd Anne Iedereen vindt dat belangrijk. Ja, hij is, is echt heel mooi, Jan. Super. Ik zou zeggen, uh, hou maar vast. Ja, is echt Loot echt. Smaar, zeker. Ja, ja, ja. Is hij mooier, mooier dan de, de bronzen uit van, uh, Vancouver? Zeker. Maar dit is ook een individuele, dus dat is altijd, uh, zeg maar, uh, mooier. Maar, uh, en, ja, het is gewoon echt kicken. ja. Je geeft hem wel makkelijk weg, hè? Nee, tuurlijk. Maar uh, goed, uh, ik bedoel, het is ook leuk om het, uh, om het uh, te delen met andere mensen. Dus, uh, mooi, hè? Ja, zeker. Heel mooi. Ja. Ik hoorde Giel van Praag net zeggen, misschien de 1500 meter nog. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat hangt een beetje vanaf of, of Sven uh, rijdt of niet. Maar uh, dat zou uh, mooi meegenomen zijn als ik daar ook op kan starten. Ja. Hoe graag wil je? Heel graag. Ja. Kan jij dat nog wat betekenen? Helemaal niks. Nee, hoor. Dat, uh, ja. dat, dat, dat, moet, dat gaat zoals het gaat. Dat ligt er eigenlijk in dit geval alleen bij Sven. Als Sven zegt, nee, ik doe het toch niet. Dan, uh, en ik wil me concentreren op de 10 kilometer. Dan, dan rijdt hij. Wachten we dat even af? En dan hebben we het nog steeds niet gehad... over de twee vrouwen die straks de 500 meter gaan schaatsen. Gaan we het straks over hebben. Gaan we het straks over hebben. Ja. Ga jij maar even netwerken, hè? De Ochtend. Standpunt NL. Het gaat over Plasterk en ook een beetje over Hennis natuurlijk, de twee ministers. Uh, vandaag is dat debat. Ruim twee maanden hield Plasterk zijn mond, terwijl die wist dat niet de NSA... maar onze eigen veiligheidsdiensten de metadata hadden verzameld. En uh, daarom uh, de stelling vanochtend in uh, Stand.nl... die gaat over uh, de positie van Plasterk en daar wordt al uh, flink op gereageerd. Um, heb je nog wat uh, reacties, Kilene? Ja, mensen, veel mensen die het ermee oneens zijn. Een minister die in de media praktisch iedere dag uitgebreid een ander verhaal afsteekt minister, is onwaardig. Als je samen besluit om niet met de waarheid naar buiten te komen, en dat is toch echt bedrog, dan dien je ook samen te vertrekken. We dienen ons te realiseren dat deze onwaarheid was blijven bestaan als er niet een rechtszaak op komst was geweest. Iemand anders schrijft nog als iets geheim moet blijven, houd je gewoon je mond erover en ga je de bevolking geen sprookjes vertellen. Het plasstelletje, daar zijn ze weer, mag van mij de laan uit. Totaal ongeloofwaardig en onbetrouwbaar. Er wordt leven gerept over die rechtszaak. Een van de deelnemende partijen daarin is de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. De uh, algemeen secretaris Daarvan heet Thomas Bruning en die is nu aan de telefoon. Thomas, goeiemorgen. Goedemorgen. NVA, uh, dus een van de deelnemers in uh, dat heet dan de actiegroep Burgers tegen Plasterk. Uh, die groep die zorgde dus door een rechtszaak aan te spannen dat die ministers wel opheldering moesten geven. Uh, nu de stelling die wij vandaag hebben bedacht. De uitleg van minister Plasterk is overtuigend. Je hebt de brief gelezen, neem ik aan. Eens of ja. oneens met die stelling? Ja, het is, uh, het is niet overtuigend, uh, zijn optreden. Hij heeft niet duidelijk kunnen maken in onze ogen dat hij grip heeft op zijn materie. En waarom hebben wij nou die, die mede, die rechtszaak aangespannen? Dat is omdat we ons zorgen maken over de, de rijkwijde van die inlichtingendiensten internationaal. Hè. Met name in Amerika heb je natuurlijk gezien, in Engeland, dat ze enorm ver buiten de kaders gaan van wat er in een democratie eigenlijk verantwoord is in het opvragen van allerlei privacygevoelige informatie, ook van journalisten. En uh, wat wij eigenlijk in Nederland wilden aankaarten was van uh, minister Plasterk, wat doet u in Nederland daarmee? Gebruikt u dat materiaal wat in Amerika en in Engeland wordt verkregen ook in Nederland? Met de omweg via Amerika en Engeland. En, uh, en heeft, weet u eigenlijk wel wat die, inlichtingen die ze doen? Ja. Nou ja, wat, er, wat er de afgelopen weken duidelijk is geworden... is dat hij dat dat daar geen goede grip nee. op heeft. En dat, maak je dan, uh, dat geeft zorgen. En jullie belang nog even voor de goede is... Uh, journalisten moeten met bronnen kunnen spreken. Het moet niet zo zijn dat daar stiekem iemand mee zit te luisteren voortdurend... en dat die bronnen dus gevaar lopen. Exact, journalisten zijn samen met advocaten en met andere groepen. natuurlijk een kwetsbare groep, omdat daar, omdat dat nou typisch mensen zijn die informatie verzamelen van mensen die, ofwel, denk aan advocaten, die ofwel verdacht worden ergens van en zich veilig wanen bij een advocaat. ofwel, uh, ja, klokkenluider zijn, ja. zoals Snowden was. En uh, informatie wil, juist in de media willen brengen. Dus, dus dat zijn eigenlijk ja. kwetsbare groepen voor je, waar inlichtingendiensten natuurlijk speciale interesse in hebben. Ja. Nou zagen we gisteren in Nieuwsuur uh, Pieter Koblenz. Dat is de oude baas van de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. Die ook in deze zaak betrokken is natuurlijk. Hij zegt: Ja, uh, Plasterk uh, had gewoon ervoor moeten kiezen. om die fractieleden van de politieke partijen te informeren. via die zogeheten commissie Stiekem. En uh, zeker niet in het openbaar. Wat, wat, want uh, da daar zijn te veel belangen mee uh, geschaad, zegt hij dan. Wat wil wat, wat je van die opmerking? Nou ja, kijk, dat is, dat is een, uh, die vind ik op zichzelf, uh, dat is een, een eigen afweging. Wat, wat Plasterk zou moeten doen, is duidelijk maken dat hij grip heeft op het democratisch handelen van onze inlichtingendiensten. He, dus dat hij weet van die inlichtingendiensten die handelen conform de wet. En, uh, en die zorgen niet onnodig voor een grote inbreuk op privacy of op andere belangen van onder andere journalisten en anderen. Dat is wat hij had moeten doen. En hoe hij dat dan overtuigend naar de, kamer, naar de Kamer brengt of naar de media brengt, dat maakt niet uit. Maar wat hij in ieder geval, de weg die hij nu heeft gekozen, is geen gelukkige geweest. Het is volstrekt niet aan de NVA of aan mij om daar een oordeel over te verlenen in de zin van mag hij blijven of niet. Dat moet vooral de Kamer doen. Maar wat wij wel zeggen is, en daarom zijn we ook blij en willen we die zaak ook zeker voortzetten, uh, we willen dat er meer aandacht komt voor de manieren waarop inlichtingendiensten die informatie verzamelen, met name internationaal, en de manier Waarop de Nederlandse inlichtingendienst daar ook gebruik ja. kan maken. Maar daarvan zegt Cobelens dus gisteravond in Nieuwsuur... Ja, over die werkwijze, daar kunnen we niet te veel over vertellen... want dat kan gewoon mensenlevens kosten. Jawel, het is natuurlijk zo, maar er is een belangrijk verschil... tussen methodes die worden gehanteerd en individuele zaken. Hè. Dus op het moment dat je het over individuele, over individuele zaken hebt... dan moet je natuurlijk daar heel, uh, allerlei uh, voorwaarden in acht nemen... om te voorkomen dat de zaken kapot worden gemaakt ja. daardoor. Maar in de methodes die worden gehanteerd, dus of er inderdaad uh, het hele mailverkeer van iedereen die eens een keer naar Amerika een mail stuurt... of die telefoneert met, met adres in Amerika of via Amerika he, zijn mailserver loopt... Eh, als dat op een, met een omweg in Nederland ook gebruikt kan worden, dan is dat gewoon zorgelijk. Want er zijn een heleboel mensen die natuurlijk gewoon Gmail of, of allerlei soorten van Hotmail-accounts, noem alles maar op, gebruiken. En als dat dus via de omweg van Amerika ook door Nederlandse inlichtingendiensten vrolijk gebruikt kan worden, dan is dat iets wat ook in Nederland, waar een Nederlandse minister zich zorgen over moet maken. En wij hopen dus door die rechtszaak dat dat ook gebeurt. En, ja, en, en de discussie van vanmiddag is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Want we willen dus dat er een minister is die anders dan de veiligheidsdiensten. Zelf daar ook bovenop nou, gaat zitten. Want die man van die veiligheidsdienst zegt. Ja, een overheid kan gewoon niet kosten wat het kost. transparant zijn. Kan niet alles laten uh, zien tot achter de komma. Nee, maar nogmaals, het zijn twee discussies. Wat je wil laten zien. is niet alles wat zo'n veiligheidsdienst doet. Maar met name de methodes die ze ja. hanteren. En, maar goed, als je, als je dat gaat uitleggen, dan, dan kom je toch uiteindelijk met vervolgvragen achter de komma. Die, die wel uh, ook aan dat soort privacy-dingen uh, uh, raken. En, en, en, en uh, uh, ge, hoe heet dat? Geheime diensten-kwesties uh, raken. Jawel, maar we willen, wat je in ieder geval wil, is dat je er ook als bevolking grip op krijgt van hoe ver reikt uh, dat mandaat van die veiligheidsdiensten en hoe je dat dan vervolgens naar, naar buiten brengt. Ja, Logisch dat een, een baas van de MIVD of de AFVD zegt: Nou, laten we dat vooral niet te veel in het openbaar doen. En ik denk van er is niet voor niets... is er ook een wet op die inlichting en veiligheidsdiensten. En daar heeft een Kamer ook toezicht op te houden. En daar heeft ook het Nederlands volk recht op. En ik denk uh, dat pas werkt dat tot nu toe een klein beetje onderschat. Ja. Gaat het resultaat nu niet zijn dat, dat er straks... juist veel geheimzinniger nog wordt omgegaan... met alle vormen van informatie... om dit soort ongeheim te voorkomen in de toekomst? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat er een groot bewustzijn ook bij het Nederlandse publiek is ontstaan... over hoever, ik zou maar zeggen, die, die, die informatie zucht hè, en dat verzamelen van al die data uh, gaat. En nogmaals, we weten niet zeker uh, hoe, in hoeverre ook de, de Nederlandse AIVD en de MIVD ook die methodes hanteert zoals de NSE. Dat uh, uh, blijkbaar gewoon aantoonbaar heeft gedaan. Maar ik denk dus, uh, natuurlijk zullen ze nieuwe wegen gaan zoeken. Maar je moet ook heel goed beseffen dat ze toch in een democratie opereren. Dus dat het niet uh, doel en middelen wel in verhouding tot elkaar moeten staan. Hè. Het moet zo zijn dat veiligheidsdiensten natuurlijk de veiligheid in de gaten houden maar primair moeten we natuurlijk ook opereren binnen een democratie en binnen een rechtsstaat en dat is natuurlijk de afgelopen jaar met de discussie in Amerika volstrekt onder, onder druk komen te staan ja. omdat de macht van zo'n veiligheidsdienst eigenlijk veel groter is dan de macht van de politiek. Ze konden gewoon politici maken of breken... doordat ze al die data van iedereen zo'n beetje in, in hun eigen huis hadden. Je zei dat de rechtszaak gaat gewoon door. Waarschijnlijk pas volgend jaar. Nee, deze zomer zal dat, zal dat dienen. Um, nog één ding, Thomas. Hebben jullie bij de NVL een poeltje gemaakt vandaag? Gaat hij het redden of gaat hij het niet redden? Nee, omdat ik dat eigenlijk niet zo interessant... Dat is vooral aan de politiek. Ja. Wij denken het is vooral belangrijk om de discussie die daaruit volgt... Hè, van hoe opereren Veiligheidsdiensten en hoe zorgen we ervoor... dat, dat journalisten, advocaten, het Nederlandse volk gewoon op een normale manier binnen de rechtsstaat kan werken... Uh, dat dat geborgd wordt. En of dat nou onder Plasterk is of onder, onder een ja. andere minister... dat is ons uiteindelijke doel. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ... de Nederlandse Vereniging van Journalisten, was dat. Ik krijg hier al een reactie nog op de stelling... niet zozeer een poeltje, maar wel... ik ga met popcorn klaarzitten dinsdagmiddag, dat is zeker. Genieten van het Half debat. Vijf. Op de stelling dus, het uitleg van minister Plasterk is overtuigend. U kunt blijven reageren via het gratis nummer 0800 -1101. Stemmen kan natuurlijk nog altijd via de website www.stand.nl. En als u wilt twitteren, gebruik dan hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Premier Rutte noemt het overlijden van Els Borst... een groot verlies voor de Nederlandse politiek. Volgens de premier was Borst een dokter in de politiek... die ook grote persoonlijke betrokkenheid toonde. Oud-premier Kok roemde haar buitengewoon belangrijke bijdrage... aan medisch-ethische kwesties, zoals de euthanasiewetgeving. Oud-neuroloog Janssen Steur krijgt vandaag te horen wat zijn straf is voor onder meer het opzettelijk stellen van foute diagnoses zoals het openbaar ministerie hem verwijt. De OM heeft zes jaar tegen hem geëist. In de langlopende strafzaak tegen de voormalige arts van het medisch spectrum Twente is de uitspraak van vandaag het voorlopig hoogtepunt. Het OM vindt bewezen dat Janssen Steur zijn patiënten zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht.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 Het Turkse deel van Cyprus wordt alleen door Turkije erkend als onafhankelijk land. En dat zijn de hoofdpunten. De files, waar staan ze? Bij de AWB? John Sohoka. Nou, één lange file op de A50, Zolle richting Apeldoorn. Daar staat tussen Hattem en Herenzuid 8 kilometer. De weg is daar afgesloten vanwege een, uh, een ernstig ongeluk... en de politie is bezig met een technisch onderzoek. Dat duurt waarschijnlijk nog een uurtje. Als u nog in de regio Zolle rijdt, kunt u het beste uh, omrijden via Amersfoort. Volg dan de wegnummers A28 en de A1. De ochtend. De FBI en de Italiaanse politie werken samen tegen die grote maffia-organisatie, de Rangheta. Eerst nu weer Olympisch Nieuws. NOS Radio Olympia. Het Hoe is het met de papsneeuw? Ja, dat vraag ik me ook af. En uh, Ik heb net ook weer een nieuwe onderdeel ontdekt op de Olympische Spelen. Je hebt dus sloopstyle <laughs> voor snowboarders. Je hebt sloopstyle voor skiers met twee skis. En je hebt sloopstyle voor skiers met één skis. Want dat dit kan dit. ook nog oh. gebeuren. Dat er iemand onderweg een ski verliest. Uh, maar de papsneeuw, ja, dat kunnen we eigenlijk maar aan een één man vragen. Hij zit zelf in de kleine kinderen, dus weet alles van pap. Edwin Cornelissen, je staat inmiddels in de sneeuw. Uh, hoe gaat het? Hoe voelt het daar? Ja, ik sta nu voor die halftijd en ik heb wel even met wat mensen hier gesproken. Het gaat echt dramatisch te zijn, de kwaliteit van de sneeuw in die halftijd. Natuurlijk door die hoge temperatuur van 7 graden, maar sowieso, eh, ook al bij de weer, toen we de snowboarders spraken, toen waren ze ook al niet echt heel erg enthousiast over. Ik heb begrepen dat het probleem vooral is dat de sneeuw heel korrelig is geworden, waardoor het heel lastig is om bepaalde vlakken af te zetten voor al die uh, mooie jumps die ze willen laten zien en die mooie, mooie tricks die ze willen laten zien. Ja, dat, uh, zou, uh, dat ga je op twee manieren uitleggen, werd mij verteld. Je kan zeggen dat het is jammer voor uh, de grote topfavorieten, want die kunnen daardoor niet de hoogte maken en daardoor de moeilijkste dingen laten zien. Het kan dan wel weer gunstig zijn voor de Nederlanders, die misschien niet meer moeilijk gaan. Die, uh, ja, Krijgen. Dus zo dat zou ik kunnen uitleggen. Maar toen aankwam we aankwamen bij de halfvrij zojuist, ze dat ze er toch ook wel mee bezig zijn om de kwaliteit toch wat beter te krijgen. Want je zag was dus een hele rij aan mensen die allemaal een brandslang vasthuren. Aan het einde van die brandslang kwam natuurlijk water. Dus ze proberen wat ijs te creëren op die halfvrij. Uh, om op die, die manier hem toch wat sneller en wat harder te maken. En dat zou dan nu betekenen dat het misschien wel mogelijk is om die hele uh, moeilijke tricks te laten zien. Er wordt hard aan gewerkt. Het schijnt vrij uniek te zijn dat het zo met water wordt besprenkeld en uh, dat ze daar zo mee bezig zijn zijn. zal hard nodig zijn, want het is natuurlijk een visitekaartje de in deze Olympische Spelen, de hippe, trendy sport, de kijkcijfers en dat moet er dus mooi uitzien. En we willen natuurlijk allemaal zien hoe Sean White weer zijn allerbeste kunnen laten zien. En ja, daar is het toch allemaal om te doen, maar. Zo, op voorhand zijn de omstandigheden niet ideaal. Het zou overigens ook nog kunnen zijn als tijdens de kwalificatie blijkt dat de sneeuwkwaliteit heel erg slecht is. Dat ze de halve finale die uh, tussen de finale en de kwalificatie ingepland staat, dat ze die laten schieten. En dat gewoon de beste twaalf uh, borders uit de kwalificatie direct doorgaan naar de finale. Het zou nog een noodzaaier zijn, maar dat is toch nog niet, uh, niet uitgesproken dat het ook gaat gebeuren. Nou, een half uurtje, dus dan gaan we het zien en horen. Edwin Cornelissen was dat daar bij de halfpipe. Een van de twee Nederlanders die daar in actie komt, is Dimi de Jong. Hij kent de halfpipe in Sochi goed, ook onder deze omstandigheden. En hij durft zelfs aan een podiumplaatsen te denken. Ik ben er geweest vorig jaar met testevent. De shape van de halfpipe was heel erg goed. Het was wel heel erg warm, dus uh, we waren met zout uh, veel bezig. In het midden, ja. Het, ja, het was gewoon echt te zacht, werd vrij hobbelig. Maar verder de shape van de half was uh, erg goed. Uh, de afgelopen twee jaar eigenlijk bijna elke World Cup uh, half 5... in de finale gestaan, podiumplek, uh, zo'n vierde, zo'n vijfde. Altijd wel dichtbij, dus uh, ja, even van finale. En dan probeer je toch uh, ja, voor medaille uiteindelijk te gaan. Die de jong, hij durfde dus aan een stuntje te denken. Net als Dolph van der Wal, die andere Nederlandse deelnemer. Grote favoriet daar is de Amerikaan Sean White. Veel te warm daar in ieder geval. Nou, zullen wij nog een schepje bovenop doen met Bruce Springsteen? Gezellig. <lacht> I'm on fire. Zometeen het mediaforum. En natuurlijk die Nrangheta. Die Italiaanse maffia-organisatie die ze proberen te vangen. Dat allemaal in de ochtend op Radio 1. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire.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 The Boss, 1985, dat was I'm on Fire. Een enorme politieactie tegen de maffia-organisatie Dranketa. Er zijn arrestaties in Italiaanse steden en in New York verricht. Het is voor de eerst dat de FBI en de Italiaanse politie... op deze manier samen optrekken. praten we erover met NOS-coorsponent Rob Zoutberg. Rob, om wat voor actie gaat het? Ja, Het net sloot zich vanmorgen, wat je zegt... rond tientallen maffialeden in de VS en in Italië... Verdenking van drugshandel. En dan gaat het om koken en heroïne. Het witwassen van drugsgelden. Het kon allemaal op gang komen nadat een infiltrant met informatie naar buiten kwam. Wat ik zeg, ja, arrestaties in Reggio Calabria. Hier in de teen van de Laars. In Napels. In het noorden in Turijn. Maar vooral ook in New York. Uh, hier inmiddels de politie komt met meer informatie naar buiten. En zegt dit is niet alles. Want de tentakels gingen uiteindelijk verder. Richting Canada, Midden- en Zuid-Amerika. Het is geen klein clubje. Was men wel wist men wel dat dat dat het zo internationaal was die drank het hè we krijgen daar steeds beter een beeld van. We worden ons steeds meer bewust ervan dat die dranketta... die inderdaad ooit begon daaronder in de laars van Italië... inmiddels een van de allergrootste criminele organisaties ter wereld is. zit in drugshandel, ze zit in wapenhandel. Een omzet hou je vast van tientallen miljarden per jaar... inmiddels deze organisatie. Ook heel sterk in Nederland, ook heel sterk in de haven van Rotterdam... waar drugs wordt ingevoerd... Uh, we worden ons steeds beter van bewust dat dit een hele grote en machtige vijand is. Maar goed, dat komt dus beter in kaart. Er worden nu arrestaties verricht. Betekent dat dat de organisatie wel wat terrein aan het verliezen is? Ja, een beetje. Maar je moet je weten dat hier in Italië bijvoorbeeld... is het bijna dagelijkse kost dat mensen van die daar worden opgepakt. En dat is ook buiten Europa het geval. Er, er gelden natuurlijk allerlei internationale opsporingsverzoeken uh, uh, voor deze mensen... Maar daarnaast, het is een familieachtige structuur. Een broer van een neef, van een vader, van een zoon. Al die mensen die zitten via bloedbanden in die dranketta En valt er één weg, dan komt er een ander weer voor terug. Dus ja, dit is een klap, maar die duurt maar eventjes. Dankjewel. NOS-component Rob Zoutberg. De ochtend. Mediaforum. Vandaag met Paul Reumer, is directeur van de NTR. En Jeroen Smit, onderzoeksjournalist en hoogleraar journalistiek in Groningen. die ze voor het eerst. Hartelijk welkom. Mooi dat je er bent. Goedemorgen. Um, ja, als we het hebben over uh, jou, dan hebben we het vooral over ABN Amro... en de prooi-boek dat <laughs> je ja, hebt geschreven. Dat is toch al vijf jaar geleden. Ja, maar intussen uh, is het een toneelstuk geweest. Is er een tv-serie van gemaakt? Ja, toen klopt. jij dat aan het schrijven was, had je dat vast niet in je achterhoofd. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik heb ongelooflijk geluk gehad dat... ik heb dat boek geschreven omdat ABN Amro in de verkoop ging. En toen dacht ik dat kan niet. Dat ben ik nieuwsgierig naar. Hoe kan dat? Waarom gebeurt dit? We spreken over 2007. En ik had niet kunnen bevroeden... Dat op het moment dat het boek uitkwam in oktober 2008... dat er toen een crisis was. En dat we met z'n allen de schuld gaven aan de bankiers. He, Lehman Brothers, de Amerikaanse ja. bank was net omgevallen. En daardoor komt dat boek in een, ja, in, een, in een bepaald kader te staan. En dan kreeg het een bepaald gewicht. En dan uh, ging het heel hard. Ja, maar het was ook wel prettig om te lezen. Het was een mooie reconstructie. We, we konden nou, ons daar van alles bij voorstellen. Dank we voor het compliment. Hoe, wat al gebeurd is. En dat hebben we de weerslag daarvan hebben we in dat toneelstuk... en ook in die tv-serie ja. gezien. Zit je daar dan ook wel trots naar te kijken uiteindelijk? Zo van... Uh... Nou, de, ik eerste keer, de eerste keer ben ik altijd uh, ook wel een beetje nerveus. Omdat ik ben van de non-fictie. En als er ergens een toneelstuk of een, een, een, een verfilming van wordt gemaakt... Dan, uh, ja, dan wordt het gedramatiseerd. En dan hou ik me hard vast. He, dus, uh, maar ik ben, in beide gevallen was ik tevreden. En zijn ze vrij dicht bij het non-fictie verhaal gebleven. Maar je of, daar wel inspraak in? Eigenlijk? Ik wou okay. ze nou, dat zeggen. Ja, overleg. dat? In, helemaal in het begin kan je daarvoor kiezen. En ik heb er met, eigenlijk meteen voor gekozen uh, dat ik dat niet wilde. Omdat... Um, ja, als je van de non-fictie bent, nou, als journalist ben je in principe van een non-fictie. De, de waarheidsvinding, dat hou ik mijn student in Groningen ook altijd voor. Het gaat om waarheidsvinding. Ja, dan is um, uh, En natuurlijk, je moet een optimum vinden tussen toegankelijkheid en betrouwbaarheid. Dat is ook belangrijk. Hè? Dus je moet ook het verhaal vertellen. Dus daar zit ook ruimte voor wat drama. Maar die echte dramatisering, om, he, om, om een toneelstuk met negen mensen ervan te maken. Ja. Wat anderhalf uur mag duren. Hallo. Ja. He, dan moet je echt dingen uh, comprimeren. En, um, Kortom, iets een vak. En dat, vind een vak. Vind ik, ja, dat is een vak apart. Ja. Absoluut. Oké. Okay. Goed, we gaan over journalistieke zaken praten. Ja, gisteren kreeg ongeveer iedereen met de mobiele telefoon... een pushbericht of een tweet... waarin het plotselinge overlijden van oud-minister Els Borst werd gemeld. Paul Reumer, de manier waarop het werd gemeld... stond onder verdachte omstandigheden. Dat ja. ging de halve wereld over. Het maakte heel veel los op social media. Heb jij daar iets van meegekregen? Ja, zeker. Want ik heb hetzelfde tweet gehad en uh, gelijk gelezen. En het is ongetwijfeld een juridisch juiste term... Maar ik vind het toch een, eigenlijk aan het uh, onzorgvuldige grenzen. Want als je dat leest, denk je... nou, die arme vrouw ligt met drie messen in de rug... en uh, uh, uit elkaar getrokken daar in die garage. Je gaat erover speculeren. Um, uh, en... Uh, een half uur later zie je, ja, maar wij vermoeden geen misdrijf. Dan denk ik, ja, maar wat is er dan wel? En is het dan eigenlijk uh, richting uh, mevrouw Borst en haar uh, familie... en uh, uh, de mensen die daarbij uh, uh, in de buurt zijn? Vind ik het eigenlijk onzorgvuldig. Ja. Uh, ga eerst eens kijken wat er gebeurd is. En uh, ga niet speculeren. En als je het dan weet, maak er dan een bericht van. En nu, nu geef je gewoon ruimte voor speculatie. Dat hmm. vind ik eigenlijk niet zo netjes. Tegelijkertijd zie je natuurlijk dan, waarschijnlijk is dat opgepikt... dat er een politieauto naar de woning van Els Borst gaat. Dus ja, dat roept... Gelijk vraagtekens op dan. Nou, ik, ik heb het verslag in trouw gelezen en uh, even een citaat daaruit. Haar lichaam werd aan het begin van de avond in de garage naast een auto gevonden. De garagedeur stond open. De politie kon gisteravond laat nog niet zeggen of het om een misdrijf ja. ging. Nou, het sporenonderzoek ging tot na middernacht door. Er is een politietent gebouwd. Nou, dat roept allemaal beelden op en ik ben ja. het helemaal met Paul eens als je dan familie bent of dichtbij staat... maar sowieso ook als, als, als, als geïnteresseerde lezer... Dan denk je, jeetje, het zal toch niet waar zijn? En wat voor land leven we? Je denkt aan, aan, aan Van Gogh, je denkt aan Fortuyn... ik ja, ja. kan je me niks meer voorstellen... een vrouw van 81 die zo belangrijk is geweest... Voor de politiek, voor ons land. Dus je, je gaat allerlei beelden in je hoofd spelen. En dat is eigenlijk onverantwoord. Want ik hoorde ook, ook in de aankeilen voor dit programma... de politiewoordvoerder zei... ja, dat is er eigenlijk een beetje in de media ingeslopen. ingeslopen. De term verdachte ja, omstandigheden. Ja. Ja. Ja. Dus, dus, dus dan, ja, dan, dan heb je nou het gevoel dat de journalistiek... op dat moment zoekt naar iets. Ja, uh, maar, ik denk, ik, maar ik denk dat het begint... het is zeker zo, er is natuurlijk een enorme heigerigheid... Hè, uh, uh, tegenwoordig over, voor, voor, voor ja, allemaal van dit soort dingen. Maar het begint wel bij de verklaring van de politie. Het is een beetje flauw om de media daar de schuld van te ja. geven. De politie maakt een verklaring en, en dat ja, is het het Ja, dat van zijn tel. wel de officiële uitdrukkingen. Alleen als ze dan misschien de kanttekening moeten plaatsen. Maar hou er rekening mee dat het niet meteen betekent dat. Maar dat ik dus. Je ja. moet, als je in deze moderne ja. tijd moet je bedenken dat een officiële uitdrukking een bepaald effect heeft in, in, in de media. En uh, misschien moet je dus een keertje gaan kijken naar die officiële uitdrukking. Of hoe je die gebruikt. Nou, en er is een verklaring voor. Er was meteen een forensisch arts ter plekke. En die kon niet meteen een natuurlijke dood vaststellen. Ja. En, dat is, en als dat niet meteen kan. En dat moet je dan eigenlijk uitleggen in, in je bericht, denk ja. ik. Dan is dat de reden om. Dat is gewoon een mechanisme ja. voor de politie ja. om nou. onderzoek uh, uh, in te of, of zou je dat als politie, dat, dat element, dat feit... dan nog misschien even achter moeten houden, juist? Nou, dat laatste denk ik zeker. Je, je hoeft toch niet uh, van het begin af aan elk detail... van ja. een onderzoek uh, op, op tafel te leggen. Ja. Als je, zeker niet als je kan vermoeden dat er zo'n impact heeft. Het nee, is maar kun je, Elfborst, je het achterhouden je? op het moment dat je politiewagen ziet... bij het, bij het huis van Elsborst? Maar maar en, maar, maar, en je maar, maar, ziet een, een lijkwagen komen. Maar wat Jurgen ja. zegt is dat, dat, de, uh, dat nog niet gelijk de dood kan worden uh, geconstateerd... of een natuurlijke dood kan worden geconstateerd. Dat feit hoef je natuurlijk niet te vertellen. Gewoon te ja, zo'n Maar je wil wel een ja. verklaring voor de alle toestanden... Voor die politietent, ja. voor dat onderzoek, wat is er aan de hand? En die verklaring is dus, de forensisch arts kon niet meteen een natuurlijke ja. dood vaststellen. En volgens mij kan je dat goed uitleggen. Later ja. nou, vanochtend in ieder geval moet er, als het goed is, wel meer duidelijkheid komen over uh, hoe ze overleden is. Iedereen uh, blij, tenminste heel veel mensen blij met de Nederlandse schaatssucces. We hadden hier gisteren iemand in ons forum die is er wat minder blij mee. Die vindt het allemaal wat overdreven. Hmm. Uh, uh, het 8 uur journaal van gisteravond uh, opende ermee. Schaatser Michel Mulder wint als eerste Nederlander ooit olympisch goud op de 500 meter. En hij was niet de enige die hem plakken. Ja, en door dit resultaat staat Nederland op dit moment bovenaan het medailleklassement. En een van die gouden medailles was gisteren voor Irene Wüst. Vanmiddag kreeg ze hem in handen. De Russische president Poetin die eerst een glaasje had gedronken. Met de Oostenrijkse ploeg ging daarna op bezoek in het Holland House. En voor de Russen staat er veel op het spel. Ook als het gaat om de medailles. Want vier jaar geleden op de winterspelen van Vancouver ging het mis... Hij is zeg maar de Mart Smeets van Rusland. Volgens hem ging het eind jaren negentig al mis met de Russische sport. Maar de spelers zijn natuurlijk nog lang niet voorbij. Uh, zeven minuten hebben geklokt, duurde dit, het overzicht. Achterinvolgens de drie heren op het podium. Uh, Wust, die haar medaille kreeg. Poetin op bezoek in het Hollandhuis. De teleurgang van de Russische topsport na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En de Russische hoop op een nieuwe opbloei van sporters. Uh, Jeroen Smit, goed om zo'n journaal op deze manier te openen op, op zo'n dag. Nou ja, het is allemaal uniek en het is voor het eerst. En het is een feest. En we zijn er blij mee. En het is spectaculair. En het is heerlijk om, er naar, om, ook, om ook naar te kijken. Gewoon dat, dat feest. En die de, ja, ik vind het ook prachtig. En eerlijk is eerlijk. Ik vind zeven minuten. Met name dat stukje over Poetin en dat hij natuurlijk naar het he Holland Heineken huis gaat moet je melden. Dat is nieuws. Maar dan die man achteraan, waarvan ook volstrekt onduidelijk is om die zo verschrikkelijk goed Nederlands te verspattend. Ja, dat had ja, ik heel, ja. heel graag willen weten. Daar staat iets, <lacht> iets omheen in het journaal. De van, Russische zijn ja, ja, de Russen zijn dus. Maar waarom spreekt je zo goed Nederlands? Heeft je gevlucht voor Brezhnev maar, maar er hing ja. ook iets omheen van. Oh, en we gaan die Russen nu pakken en we staan bovenaan het klassement. En uh, dus dat is iets raars. Dat, dat had voor mij had dat er niet die laatste drie nee. minuten. Was het, geloof ik, van he, gaan ze ooit nog eens een keertje iets doen op de spelen? Dat en in de ging het mis, en wij staan nu bij de achtergrond waar en... het journaal niet voor is. Nee, niet Bouw, ook. Uh, de, de, de, Sommigen noemen dit ook de verkleutering van het nieuws. Ja, nou, dat, dat gaat me een beetje ver, maar ik denk wel dat de Oranje-koers ook bij de nieuwsjournaal uh, eindredactie heeft toegeslagen. En wat ik ze wat wat zichzelf ze kwalijk kunnen nemen, is dat er niet vanuit de hoofdredactie of vanuit zichzelf een rem opgekomen is. De opening was nieuwswaardig. Hè? Ja. Die, die, die, die hoe dat gegaan is, uh, die vijf, uh, 500 meter spannend eh, eerste tweede plaats. Dat is nieuwswaardig. Al het andere niet. Dat heeft Jeroen al gezegd. En dat had binnen het journaal eh, gewoon eh, aangekaart moeten worden voor ze aan die uitzending begonnen. Ja. Maar het staat wel voor wat je ziet, het journaal, en mijn idee... is bezig uh, meer richting het uh, uh, half acht journaal van RTL te groeien. Het is verpopulariseerd. Ja. Want de overzijde had ook uh, ruim aandacht he, voor de schaats. Ja, de, de, de oranje kort staat overal toe. Maar wat ik bijvoorbeeld leuk vond bij Nieuwsuur, he, uh, om tien uur... daar hadden ze de journalistieke vraag... hoe kan dat nou eigenlijk? Ja. Wat is nou twaalfduizendste? Ja. Hoe kan die bijstellen? En het werd fantastisch leuk geïllustreerd ze, en uitgelegd. Ze, ze hadden de tijdwaarnemingsexpert die de apparatuur voor uh, Sochi heeft geleverd... Ja. in de studio, die dat helemaal uitlegde. En ze hadden en, die twee filmpjes... En die twee filmpjes waar ze zelf een vergissing hadden gemaakt... dat is een beetje een technisch verhaal. Een tv-technisch verhaal, ja. hun, hun ding klopt niet en dat legde die man heel goed uit. En dat was, dat was goede journalistiek, een inhoudelijke hmm. vraag. En eigenlijk vind ik dat die vraag in het journaal gesteld had moeten worden. Mag ik een vraag stellen? Ja. Via het een goede ontwikkeling dat het Nationaal opschuift... richting het half acht journaal nee, RTL? Nee, dat vind ik niet. Ik vind, uh, ik vind uh, dat het Nationaal uh, met hun, de geschiedenis die ze hebben, 60 jaar, een buitengewoon goed en serieus journaal is. Ja. En ik vind niet dat je het nieuws uh, uh, al te ver moet populariseren om uh, maar voor, laten we zeggen, kijkcijferachtige doeleinden. Hmm. Als, dat, als dat zo is, hoor, dat veronderstel ik nu. En, en wat vindt de hoogleraar journalistiek eigenlijk? Nou, het wisselend eigenlijk. Ik. Um... Ik ben dol op het acht uur journaal. Ik mis het bijna nooit. Um, het zit er ook helemaal diep in, zal ik maar zeggen. Maar het komt heel af en toe voor, zo eens in de maand... dat er ook een soort taalgebruik uh, uh, ja, wordt gegeven. Ze zijn me lijkt wel, En ik vind ook dat ze er vaak slordig uitzien. Ik vind, ja, ik vind het, ja, dat, ja, misschien heeft het ook dat je wat ouder wordt. Maar ik vind het ook wel prettig als iemand eens een beetje verzorgd in beeld. Hè, dus, en niet aan overigens, zoals die ziet er prachtig, prachtig uit. Ja. Maar ik heb het over de... En ziet er ook prachtig maar ik heb het over de correspondenten oh, ter plekke vaak. Die, okay. die, die, nou, maar het is meer een policy geweest om het te gaan lopen om het in andere taal te gebruiken ja, met meer beelden om te Ja, dat lukt ook een winst vind ik, bij bij winst, vind ik, ik goed. Dat ja, maar dat is ook, dat is ook, dat is, je gaat meer je tijd mee. Maar je, dit is meer een inhoudelijke kritiek. Je ziet dat ze soms inhoudelijk, vind ik, een beetje uit de bocht vliegen. En vergeten dat ze het acht uur journaal zijn. En dat ben ik met een je eens hoor. Verkleutering is een veel te zwaar woord. En het is ja. ook niet continu aan de ja. hand. Ze zijn volgens mij nog een beetje zoekende naar de balans. Nog heel kort nog even naar het nieuws van vandaag. Ja, het debat wat natuurlijk eind van de middag... we horen al van luisteraars met popcorn en al bekeken gaat worden. Het debat rond de Plasterk ja. en natuurlijk Hennis. Hoe is de mediastrategie geweest, Jeroen Smit, van het kabinet? Ja, ik moet je zeggen, om het, hier ik, eh, het was natuurlijk groot nieuws... Hè, dat Plastik dat verkeerd had in oktober in Nieuwsuur. Ik heb dat fragment geloof ik 15.000 keer voorbij zien komen de afgelopen dagen. Ja. Ja, en ik, eerlijk gezegd um, ik stoor ik me daar wel een beetje aan. Het, het, de afgelopen dagen hebben de media allerlei complottheorieën. Er zou een, een, spa een, een spanning zijn tussen de minister van Defensie... De minister... Wat is dat? Waarom doen we dat? Ja, da da daar zitten gewoon te veel journalisten in Den Haag... die alles maar bezig zijn met hetzelfde. Die, diezelfde vierkante centimeter afgrazen. Proberen van alles te, te ontdekken. Beelden van, vage beelden van plastic in een garage die onbereikbaar is. Uh, en allemaal opwinding, plastic, gate komt dan ook onvermijdelijk. Hè? Dan wordt het een gate genoemd. Nou, Watergate, het grootste schandaal. Ja. Dus ja. ik, en, en ik, ik neem dan vaak het besluit bij dit soort dingen. Oké, okay, het is duidelijk. Dinsdag is de hè, die, die brief komt op maandag. Dinsdag is het debat. Hij krijgt de steun van de, van de, van de regeringspartijen. Dus maar goed, we wachten gewoon dat debat ja. af. En ik ga al die complottheorieën... Al die, die boosheid... De, de, ook het woordje doodzonde, Hij heeft ons verkeerd voorgelegd. Ja. Maar wat ik zou willen weten is bijvoorbeeld... Hè, want dat, dat kom, af en toe in het nieuws kom je dan iets tegen... Het ging niet over gewoon telefoonverkeer. Het ging over te satellietverkeer in gebieden waar Nederland militaire operaties uitvoert. Wacht even. Ik word niet afgeluisterd, maar militaire operaties. Jij zegt, daar veel meer op die inhoud. Ik veel genuanceer weten. Waar gaat het dan om? Dat klinkt eigenlijk als iets wat ik ook zou willen doen, trouwens, in militaire omgeving: dingen afluisteren. Want dan voel ik me wel veilig dat dat daar gebeurt. Dus ik zou wel iets meer willen lezen over waar dat nou over gaat. Jij legt het bij de mediapal nog heel kort het is een mooie onderbouwing van de stelling dat je moet niet liegen. De. Het, het feit dat hij misschien niet juist geïnformeerd was, of, uh, uh, dat is één. Maar het probleem is dat hij erover liegt. En de mediastrategie is dus een hele slechte. Want uh, ze hadden gelijk uh, kaart op tafel moeten leggen. Want nu krijg je dag in dag uit weer nieuwe ja. dingetjes in de krant. En het wordt veel, veel groter dan het eigenlijk is. En straks moet hij nog opstappen. En ik denk altijd: en dan zie hier inderdaad die, die oppositie ja. heel erg opgewonden. Ja, de en, uh, hè? Zijn we daar nou mee geholpen als we weer een minister naar huis sturen vanwege zo'n ding? Ja. Ik denk het eigenlijk allemaal niet. Ik dus niet. laten we het nou een beetje rustig aan doen. Maar niet liegen, dat is het allerbelangrijkste. Ja. We wachten af wat er vanmiddag gaat gebeuren. Dank jullie wel, Paul Reumer en Jeroen Smit. MUZIEK Zazie met all you need. De uitleg van minister Plastek is overtuigend. Dat is de stelling in Stand.nl. 662 mensen hebben gestemd. 25% eens. 75% oneens. Een van de manieren hoe je ons kunt bereiken. 0800 1101 is een gratis telefoonnummer. Goedemorgen, Stand.nl. Goedemorgen, met Riet de Scholters uit Voorthuis. Hallo. Ik had uh, de stelling en ik vind, uh, ze moeten allebei weg. Want uh, Plasterk schrijf, uh, blijkt de schietschijf te zijn, maar Hennis staat ook niet helemaal buitenspel. Want ze hebben samen daar zitten bekonkelen dat ze het allebei uh, onder de pet hielden. Dus, dus u... dan denk ik van, allebei, weg. Dus allebei weg. Ja, want... Hij is nu de boosdoener, maar Hennis is net zo goed de boosdoener. En u vindt dat de brief niet voldoende duidelijkheid heeft nee, gegeven? Nee, ik vind niet. Nee. Kijk, ze okay. wordt toch beëdigd om de waarheid te zeggen... en niks anders dan de waarheid. Precies. Dan worden ze toch door beëdigd... en ook aan, aan trouw aan de koning en dergelijke. Dat hebben ze toch afgelegd? Duidelijk, dus dank u dus wel. dat ook aan de mensen zijn. Bedankt. Of, nog wat geschreven reacties. Iemand hier eens. Wat heerlijk voor de oppositie dit. Hebben ze weer wat te koeren om niks? Ook ik wil dit kabinet weg... maar zoals de oppositie nu tekeer gaat... Dat gaat alle perken te buiten. En Bob Boswinkel is een grappenmaker. Houdt Plasterk die eer aan zichzelf? Vraagteken, dat zou pas sterk zijn. 0800-1101 is het gratis nummer. Of reageer via de site www.stand.nl. Op de stelling de uitleg van minister Plasterk is overtuigend.